Kids. Ja, dus eh... Uh... Nog, nog twee weken uh, jongens en dan is het uh, zover. Dan mogen we ons eigenlijk weer uh, verkleden met reden. Ja, ja zeker. Kijk, dat jij je altijd verkleden gewoon en zonder reden, dat maakt natuurlijk niet uit. Nou, dit was de laatste uitzending met Jeroen Klabbers, dames en heren. Oké, van. Inderdaad. <laughs> nou, nog, uh, nog twee weken, nog één week voor de grote LVK finale. Ja, ja zeker? inderdaad. Vorige week hebben we een beetje bekendgemaakt, of uh, althans ja, wij, uh, nou laten we een gewoon L1 hebben. Van, van, van, van, van L1, ja. We ja? <laughs> maken in ieder geval heel trots dat we in ieder geval wat, wat deelnames hier uit de, de regio uh, hadden. Uh, Jansen Jansen gaan mee vanuit Venlo. WTG gaan mee, mee vanuit Venlo, maar we hebben natuurlijk ook nog vrienden uit uh, Grubbevorst. Ja, uh, de tolle tech. En uh, inmiddels hier in de, A in de studio, uh, hartelijk welkom René schuren. Ja, goeiemiddag goeie uh, ja. allemaal. Ja, fijn dat de bent. Ja leuk, leuk dat we even mogen komen. Dus, uh. in, in, in de drukke bezigheden zeg maar, hoe ziet de agenda eruit voor vandaag? Oeh, uh, we begonnen dadelijk naar Münster geleend. Er is een boetezitting, uh, we begonnen vandaag nog naar Panning. Uh, uh, die andere weg, ik ik niks goed de Dat zit allemaal op de Dat allemaal op We komen allemaal overal op die. Dus we kunnen een tom tom op die instellen en dan komt het helemaal goed. Ja, dan ja, ja. komt het zeker goed. Het zal wel, wel druk zijn deze periode nu. Nu al helemaal met die LVK finale erbij. Ja, dus uh, ja, dit is de Tiet natuurlijk voor vaste artiesten, voor op te treden En ja, wij hebben dan het geluk dat we provinciaal uh, een, een beetje... Bekend zijn en dat we ook door de hele provincie uh, mogen crossen. Van, van, van Gennep naar Schinnen naar Remunt. Dat vinden we ook een eer dat we dat mogen doen. En zolang dus, uh, voor het zelf gaan niet echt een belasting is, zolang het zelf plezier ze met dat gewoon echt heel tof. Ja, wel, ja. Dat, dat proberen we echt zo te houden, plezier. We plannen ook zo dat we echt overal op iets zien en dat we ook nog even kunnen blijven hangen en dat, we, dat het voor ons ook leuk blijft en ook voor de organisaties en alles, dus dat, dat moet gaan, ja. gaan motje weer Want inderdaad, uh, je ziet ook overal te dus zijn tegen Limburg, L1, overal en het, ja, ook met die 33 optredens uh, in één en dag dan, ja, van de ganse provincie het goed kunnen volgen inderdaad en iedereen weet er ook goed even mee te proten. Uh, ja. Ja, ja, het was eigenlijk per ongeluk ontstaan door, door het bekende Limburgse biermerk samen met TVL Hadden we een liedje voor geschreven en uh, waren we aan het bedenken. Wat, wat kan ze doen om een liedje een beetje onder de aandacht te brengen? dan had ik voor de lol zei ik van nou, misschien een recordpoging of zo, 24 optreden of zoiets. Ik heb ook meegedaan in de commercial hoor. Ja, ook in de commercial. Maar toen belden ze dus een week later op van, ja het is allemaal geregeld en we gaan het doen. En wie had je het was eigenlijk maar een grapje. Ja, dat wordt serieus opgepakt. Het was nu wat hè? Nee, en weer A zit moet ik B zeggen. Het was hartstikke chic. Ja, en het was gewoon te zijn dat je het gewoon plezeren had. Ja, maar overal stonden gewoon mensen en overal stonden rood van stonden in de Hoekskapel en die speelden ons liedje. En in de loop van, ja, om half negen hadden we dan de eerste kroeg door zo er dan viefde en een badjas, uh, dat waren een beetje erg vroeg natuurlijk, maar nog later dan een voor, ja wordt het steeds drukker en leuker ja, en gezelliger. Geweldig en, ja. Toch? Ja. ja. Maar kun je na 33 keer dat liedje dan nog wel horen, op één dag? Uh, ja, bij uh, nummer 33 kosten we de tekst van boete. Dat uh, ging <gibus> <gibus> <waar>, uh, <gibus> oh, dan redelijk vlot merk ik dan, ja dat uh, ja. Ja, dan 33 keer dat het dan toch, ja. Uh, yeah. Dat je dan de tekst al kent, Dan is he? het ja. onder de knieën, ja, ja, ja, nee, ja inderdaad. Ja, precies, want Dat was een beetje onduidelijkheid, er zijn dit jaar drie liedjes door jullie geschreven, eentje voor die reclame, eentje voor de LVK, dan nou is er nog eentje. Ja, is... Mensen weten het niet meer, hè? Nou, het is, ik schreef normaal elk jaar één liedje. Het is gewoon, doen we één liedje en dat waren dit jaar waar het, het is toch wat, dat waren het liedje. Toen uh, word ik een week later word ik wakker met een wals in de kop. Nou, ja, ik denk wat zou ik doen? Zal ik hem uitschrijven? Zal ik hem weggooien? Ik denk, nou schrijven maar uit. maar mm -hmm. uitschrijven. Uitschrijven, voorgelachen aan mijn collega tot de zeg. en die zei, oh, dat is eigenlijk ook wel leuk. Nou. Ik zeg, nou we denken er een Weergeuver en dan kiezen we er een uit. Nou, Weergeuver gedacht, uh, kiezen. Ja, um, ja, we vinden ze eigenlijk allebei leuk. Uh, nou, dus toen hebben we gezegd, oké, okay, dan sturen we ze allebei in. Donor kwam het bekende biermerk uit Limburg vroegen van: Goh, zo hadden de niet een liedje voor ons willen zingen en zo sticht ja. dat niet willen schrijven. Ja, zoiets ja, van: Ja, dat, dat zal niet zo heel duk voor komen dat zo'n groot biermerk dicht vroeg om dat te doen Dus we dachten: Nou ja, laten we het maar gewoon doen. Dus vandaar eigenlijk de drie liedjes. Ja, het, het is wat veel. Ja. Ja. Het, het is toch wat, gaat naar de, is naar de LVK-finale aanstaande vrijdags, die, die te zien en te horen bij onze collega's van, van L1. Uh, wordt het nou no nooit saai om elk jaar in zo'n finale te staan? Nee, wat nee, nee. Ik bedoel, de, de, de moskou gewoon bezieen, dat, ze zich eigenlijk, nou, de, dat is toch een beetje het podium woord, Ze zich als zangers of zanggroep, of weet ik wat, kent ze profileren. En, uh, ja, nee, we zien ontzettend... Volgens al een eer natuurlijk ook. Hè? Ja, we zien 250 liedjes. Dat wordt geselecteerd naar 60, of liever dan 19 Euro. nou ja. Nou, dan bij het zit publiek het gaan stemmen Ja, het publiek gaan stummen, maar dan zitten ze bij de 19 beste liedjes van Limburg. Dus en je houdt houdt door natuurlijk door bij het, het LVK, je wel duiker van die verhoorlijk die ook, nou, je vergeleken met het songfestival van ja, uh, Nederland, Kies voor België, en om um, het even veel door te trekken naar Zuid-Limburg, Kies voor Zuid-Limburg, Midden-Limburg voor midden en Noord voor Noord als dat ergens in een Noord-Limburgse finale is, dan is er veel meer bij de eindhoedslaag dat er veel meer mensen de stummen gewoon door Noord-Limburg. En als dat ergens in Geleengelde gebeurt dan wordt er veel meer uit de Westelijke Mijnstreek gestumpt. door. Ja, dat wordt altijd gezag natuurlijk. Dat wordt inderdaad dukker gezag en dat is natuurlijk bij elke competitie, bij elke wedstrijd en of dat nou voetbal is of songfestival of weet ik wat, dan zien reglementen en voor elk reglement is wat voor en wat tegen te zeggen. Ik, ik denk over het algemeen dat gewoon het, het, het beste liedje uiteindelijk ja. zal winnen. Wat en de meeste gemiddelde punten kreeg uit alle regionen, zeg maar. Ja. Voor wieveelste keer had je door hier eigenlijk? Dit is de vijfde keer dat we in de finale stonden, maar De vierde keer op RIE. En dus uh, nou, toch een uh, ja, mooi aantal, toch? Ja, we... Ja, Ee, we zien er heel blu mee, absoluut. Ja, dat je me goed voorstellen, ja. ja dat doe je natuurlijk je, je, je, je krijgt natuurlijk publiciteit nu natuurlijk. Je mag nu dus eigenlijk overal optreden. Dat heeft ook een beetje te maken met die LVK-finales, toch? Ja, abso absoluut. Dat, de rax wat provinciaal bekend, dat is ook door de hele provincie gevolgd. Dat, dat is toch onlosmakelijk hè, uh Scrollbank. aan mij verbonden. <erkant> maar we vinden optreden... Ja, leuk. We vinden leuk de interactie met de zaal. We doen altijd weer met de zaal of mensen moeten de zaal horen of weet ik wat. En dat. Daar hebben we zelf uh, lol in en, en Duk slet dat over op de mensen als er er zelf lol in is. Ze hier nou ook weer een dansje bij? of? Uh... <laughs> ja, we hebben wel weer een of ander onnozel iets is er inmiddels weer op de bühne ontstoren en uh, ja... <laughs> ik denk wel dat we dat maar gaan doen, maar er is niks geprogrammeerd. Maar okay. Want ik vroeg me dat inderdaad. Ben je meer en nee, minder? Vroeg me dat iedere keer af dat je dat doet. En dan gaat je van links naar rechts over de buurt en dan de hand uh, boven de kop. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af voor het vanavond is. En wie dat... En iedere keer als ik het zin vroeg me dat af. En hoe zit het vanavond? Dan wil ik het toch wel een keer weten. Nou, ik zal het verlossende antwoord geven, dat weten we zelf ook niet. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja, ik, ik weet <laughs> absoluut niet hoe het. Uh, woord op slet, nee. op woord met, met ja, misschien, misschien iets met een tango of dat dat soort oh, beetje een statische yeah. houding, misschien dat dat woord. maar het is we, gewoon spontaan om doen, zeg we maar. kwamen er eens achter dat we daar het doen waren, dus uh, ja. Met, uh. <laughs> en toen koen we erin gehaald. ja, toen, toen zagen we dat mensen dat nog gingen doen. toen dacht ja nou, ja oké okay, <laughs> ja, dan. Uh. maar dat is een heel tof als een gaan ze van links naar rechts en ja. ja. we merken het nou inderdaad, waar we optreden, dus mensen al stoel met de hand op de kop stoel, ze al kloppen ja ja ja, wat is wel ja. Maar dat weet natuurlijk ook mee met je liedje natuurlijk. Ja, dat, dat, dat zijn allemaal positieve beelden. Ja, dat, dat, dat, uh... ja dat, maar dat is ook iets wat, ja, dat, dat, dat plant ze niet, dat gebeurt ja. en dat, dat zijn wel leuke dingen. Zijn er ook optredens die jullie afzeggen nu, dat jullie zeggen nou, dat doen we niet? Mm, nee, ja, het is omdat we het niet kennen, omdat we al ergens anders staan, maar we hebben niet optredens waarvan we zeggen ik yeah. bedoel, als ze er een voorbeeld van, van ofzo? Nee, maar plaatsen we... zo dat, nou, dat, dat is me toch te ver. Nee, Hele nee dat doe ik niet. Nee, ik, ik vind dat we, doordat ze twee keer gewonnen is, zijn eh, ze de winnaar van Limburg. En dan vind ik eigenlijk ook dat ze een beetje moreel verplicht is dus, om uh, ook gewoon door de ganse provincie op te treden. Ik bedoel, de mux eigenlijk gewoon trots zien dat ze zich vroegen door ja. de ganse ja. provincie. Dus, ja. uh, Vindt de familie het nog leuk dat uh, als er nog een derde keer gewonnen wordt dan? Als, uh, weer, zoo, weer zo vaak van huis? De familie vindt het gewoon leuk dat we dat doen. En de familie duidt duid mij. En ze doen wel eens de komedie of ze gewoon mij optreden. En uh, nee, een derde keer winnen dat qua motine Dus uh, we, we zien blij uh, dat we bezig uh, zien. Dus, uh, Vrijdag weten we het. Uh, Vrijdag weten we het, ja. Maar hij heeft dan toch we... nog die spanning voor de 5 keer op het podium. LVK, BUN. Ja, zeker. Altijd, uh... zeker. Voor, voor elke wedstrijd uh, heb ik... Uh, heb ik eh, spanning. Zelfs ja, ik, ik, prf, ik word er een beetje nerveus van. Zo, eh. Voor elke wedstrijd, maar niet voor elke optreden spanning. Als ik ergens in een kunt kom, dat is dan nog oh, spanning 92. Nee, minder, normaal, Wals. Ik heb voor elke dag dat ik weet dat ik op kan treden. Ja, maar ik zie in een beetje als gezonde spanning, ja. die ze, die ze opvoert, zeien optreden, zodat ze ja, ik, denk ik ook wel optimaal presteer op de buurt. Het helpt aan het Ja, Ja, ja. Nee, precies, uh, vrijdag die LVK-finale, hoe laat begint de dag dan voor jullie? Een uh, um, uh, kwart voor vijf hebben we net afgesproken dat we met de auto richting tour gaan. Dus we moeten hem zes al doorzien en weer ontvangen. en weer toegesproken door de voorzitter van het LVK. En dan uh, dan komen we ons opmaken voor, uh, voor, voor de uitvoering ervan. We zien als laatste geprogrammeerd, dat is negentiende. Misschien is het dus, ook wel goed. Nou, dan blijft het als laatste ja, een beetje hangen, zeg maar. Ja. Uh, of niet, doet. of ze zien al allemaal naar de wc. Dat ik ook ja. natuurlijk. Nou, nah, daar gaan <laughs> je niet van uit. Nee, maar het is... Dus, ja, nou ja. Dan dus, uh, ze dingen beter wat meer op het led zitten als in het begin. In het begin lijkt het me moeilijk om te openen. Als dat ze inderdaad ja, op het led zit uh, de sfeer er uh, ook meer in, hè? We zelf ook opgewend weer in het begin. En ja, ja. dat is zo. Ja, we mogen in elk geval openen met nee meer, neminder. minder, omdat we het beeldje terug komen brengen. Ja. En dan gewoon uh, wachten tot we weer mogen en dan... Dan zien we met, het alweer. Hele ja. avond vol met, met spanning, 16 keer naar het toilet. Ja, ja ik merk dat wel een beetje op. Mijn, uh, ook. Op mijn dermen en zo. Ja. <laughs> en dan met die puntentelling ook, dat is een keer spannender. Hè? Dan met de, de jury en dan de, de, dus de sms-tummen en zo. Ja, dus ja, vorig jaar werd al belachelijk spannend. Het werd tot, tot de laatste jury. Want hoeveel punten laatste... verschillen in het hoor? vier. punten ja. Zoiets, ja. ja de, de, de ik, ik meen wel. er zit heel weinig tussen. dat waren echt kantje boord. <laughs> en dan zit Gans Limburg aan de tv en de radio en wie presenteert de, het eigenlijk? de punten. enkover of nee. Enk ja. Henk enkover. ja. ja. ja. ja. oké. Okay. Ja. geen geen Gaston meer. en Gaston is uh, drie jaar geleden lets gepresenteerd geloof ik toen het nee Henk precies, precies. nee precies. maar goed. die wordt ook niet meer gevraagd dus. Uh, nee, Gaston heeft dit Joh weer meegedaan met een liedje in de halve finale ah, heeft ja, Dat mag het ook weer niet. Nee, ik zorg rustig nog ja. op tv inderdaad. Ja. Ja. Nee precies. Uh, vrijdag nogmaals, hoeveel, hoeveel mensen uit Grubbevorst gaan, uh, gaan er mee? Bussen vol? Ja, we gaan met drie bussen. <laughs> ja. Ja. Man, dat is, ik 150 mannen. Iets, uh, iets van 150 ja. man. Dus, uh, er is niemand meer in Grubbevorst die erin zit, uh, zit daar. Ja, ik denk een stuk of tien. Uh, nou, we hebben ook nog de jury zit, uh, zit een, een jury zit in Grubbevorst in het café. En, uh, en die uh, door is, groot scherm. En in het staminé, kroeg bij de kerken, groot scherm. Dus de mensen die niet in de bussen passen, worden geen wil zien, die kunnen doorgaan kijken. En een evenwinding ja. zou natuurlijk een hele mooie opmod zien door de gekke mondig. Uh. Nee, de, de gekke mondig is aan het We hebben nog ernstig van de nou mondig. Al, mondig ja, nee, uh, oh, nou, is, oh ja, en Lottem is, Oh nee, ik stelde het in het Lottem en met nee, nee, maar, Lottem maar, Normaal waren het LVK weer... inderdaad ook voor de gekke mondig. Ja, inderdaad. En dit jaar is dat veranderd. Nu zit er nog maar een week tussen, uh, tussen normen en, en het LVK. Okay, vergaan, ja. dus, uh, het is een kort seizoen dit jaar hè? Dit is een kort seizoen voor, voor degene die het LVK wint. Die is eigenlijk maar een werktiet om, om zijn lied te promoten. Maar ik heb begrepen dat het volgend jaar weer anders is. Dat er wel weer twee weken tussen zit. nou Laten we dat promoten van de, van de lied dan, dan nu ook weer vorm gaan, gaan geven. Wil ik je hartelijk danken voor, voor je komst. Ja, nu, nu op naar de volgende optredens, waar dan ook. We gaan naar Münster gelegen. <lacht> nou, super. En, en dan de rest van de dag nog. Hoeveel optredens hebben jullie dan vandaag? Vandaag hebben we er uh, vijf. Vijf, zeg maar. Nou dat is iets minder dan de dichter. En wie laat zich het toest vannacht? Ik hoop tegen de oor of twee in bed te liggen. Oké. En dan hebben we morgen vroeg om 11 ik weer het eerste optreden. Weer een korte nacht. Korte nachten. Korte... Ja, korte nachten. Lekker zo voor die stemmen Goed zo inderdaad, ja. En dan staat een leuke tijd in ieder geval. Super, ja, ik, ja, we hebben er wel zin in. Dus uh... Super, we, gaan de, we gaan de platen draaien. Je mag hem zelf aankondigen dan hier bij ons. Ja, en... Lustreers van Omroep Fellow, aanstaande Vrijdag, uh, LVK Finale tot de sectie NoBe nummer 19. Het is toch wat? En dankjewel voor je komst.